Is kijk op volleybal Met de 300 pond is dat toch wel wat, man Tante is is kijk op volleybal Elke club strikt waar ze tegen spelen zal Tante die is vreselijk dik en om wat af te slanken Is zij nu tot de ieder schrik bij volleybal gegaan ze weet nog niet waar zij moet staan, maar wel hoe zij een bal moet slaan. Tot groot vermaak van heel de buurt, haar club staat bovenaan. Tanten is tapo gek of oliebal. Met de 300 pond is dat toch wel wat man. Tanten is tapo gek of oliebal. Elke club schrikt waar ze tegen spelen zal. Is een vrouw maar klein van stuk en daarbij alle zeven rond. Maar met de bal is zij geen kruk, al dreunt de laatste grond. Ze sloeg de bal zo hard ze kon, met al haar kracht door het plafond. Met tante, nou die kan er door, dus ik van nu het komen. We willen de goal, we willen de goal, we willen de goal, we willen een de, de, de, oh! de NL is stapelgek op Met haar 300 pond is dat toch wel. We gaan waar ze tegen spelen. Zang.